Een uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De sneeuwoverlast. Het ergste is voorbij, zegt onze weervrouw Willemijn Hubert. Het omzetten van aflossingsvrije hypotheken kan nog tot 1 april. Die datum is genoemd door minister Blok. Er is een vierde verdachte aangehouden voor de mishandeling van de grensrechter. Het weer in steek worden. De sneeuw trekt nu naar het zuidoosten weg. Het is een paar graden boven nul. Ik zei het al zometeen. Meer details en een vooruitblik op het weekend van onze Willemijn Houbert. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegennet vanmiddag rond drie uur weer op orde is. De wegen zijn nu redelijk tot goed begaanbaar, zegt een woordvoerder. Hij verwacht dat Rijkswaterstaat het voor de spits gaat redden met vegen en strooien. Vanochtend bleef de gevreesde chaos op de wegen uit. In bijna heel het land sneeuwde het. Er stonden meer files dan op een gemiddelde vrijdagochtend. En er waren door de gladheid ook veel ongelukken. Pech voor de bestuurder, maar gouden tijden voor de autogarages. Hier staan bijvoorbeeld twee auto's hier vanochtend. Uh, of eentje heeft er gisteren een aanrijding gehad van uh, deze vanochtend. En die worden dus hier naartoe getakeld. Oh, die blauwe die ligt aardig in het prak, ja? Ja, dat klopt, ja. ja dat was een uh, kopstaart, uh, botsing. Hoe zeg je het ook alweer? Onze schade vult jullie laden? Nou, ze, nou, dat vind ik wel een beetje jammer dat je dat zo ze zegt, natuurlijk. Maar nou, natuurlijk is het zo dat ja, als er wat uh, als er schade zijn, dan verdienen we daar natuurlijk ook wel aan. Het belangrijkste is dat de mensen er heel uit zijn. Dat er geen persoonlijk kletsel is. En dan die blik, dat blik, dat schikt uh, ze heel uh. Volgende klant komt ook binnengereden. Ja, stond snel even de auto in de klaarde deur. Uh, vannacht, natuurlijk, uh, sneeuw voorspeld. Dus uh, vanmorgen nog even hier lang voor mijn uh, winterballen onder te zetten.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 In Limburg is de Swalmen-tunnel in zuidelijke richting dicht vanwege de sneeuw. Het hoogte systeem van die tunnel vertoont kuren. Daardoor is er gevaar dat vrachtwagens worden doorgelaten die te hoog zijn... en vervolgens vast zouden komen zitten in die tunnel. In Gelderland had busmaatschappij Sintes vanochtend geen bussen rijden... omdat chauffeurs het te gevaarlijk vonden op de weg. Inmiddels uh, wordt daar de dienst weer opgestart. Met een uurtje dan moet alles weer volgens de dienstregeling rijden in Gelderland. Willemijn Hubert, uh, hebben ze in Gelderland het, het langste last gehad van de sneeuw? Ja, de, de sneeuwval voor de komende uren wordt inderdaad verwacht nog in het westen van Gelderland. Oosten van Noord-Brabant en Limburg. En via die richting trekt het uiteindelijk ook het land uit. En nou hoeven we daar geen uh, 10 centimeter meer bij te verwachten hoor. Maar een centimeter of twee zouden de komende uren nog best wel bij kunnen vallen. Dus met de uitzondering van die gebieden die je net noemt in het oosten hebben we het ergste gehad? Ja, ja. De meeste plekken eigenlijk wel. Ja. En wat betekent dat voor de avondspits? Nou, ik denk dat in het zuiden van het land... op sommige plaatsen best nog wel hinder van uh, kan, uh, kan ondervinden. In het noorden wordt het echt langzamerhand al wat uh, droger. Daar, daar lossen die sneeuwgebieden allemaal op. En dan verwacht ik eigenlijk niet zoveel grote problemen meer. Maar het kan natuurlijk wel. Uh, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Uh, het kan gevaarlijk zijn nog. Uh... Ja, het blijft altijd opletten met dit soort uh, weersituaties. Het uh, dus is echt een uh, grote verantwoordelijkheid bij de bestuurder natuurlijk. Ja. En, uh, en vanavond gaat de temperatuur ook snel uh, omlaag. En vannacht gaat het heel hard vriezen. Uh, zeker boven het sneeuwdek kan de temperatuur op een aantal plaatsen... wel boven, bij min 15 uitkomen. Dus zo wordt het ook echt, uh, echt koud. Ja. Ja. En die weg uh, die is toch nat. Dus dat, uh... En hoe staat het voor, de komende, uh, voor het weekend? Hoe Krijgen we dan nog meer sneeuw? Uh... Nee, ik verwacht uh, niet zoveel als vandaag. In ieder geval meer. Ik denk dat morgen best een aardige dag wordt... om gewoon lekker buiten te genieten van die sneeuw. De meeste plaatsen droog, af en toe wat de zon... En ook vorst overdag. Ik denk dat het niet veel warmer wordt dan min 2 overdag ook. En dan op zondag krijgen we te maken met een dooiaanval En dan uh, kan er misschien nog wat een beetje sneeuw bijvallen... wat uiteindelijk overgaat in regen. En dan is de ondergrond misschien nog bevroren. En dat kan wel weer tot echt gladde wegen ook uh, leiden. Willemijn Hubert, dankjewel voor je uitleg. Mensen die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten... in een spaar- of een beleggingshypotheek... die kunnen dat nog tot 1 april doen. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt. In januari veranderen de regels voor de aftrek van hypotheken. Veel mensen willen nog voor het eind van het jaar... hun aflossingsvrije hypotheek veranderen in een ander type... omdat dat financieel gunstiger kan zijn. Maar verschillende banken lieten deze week weten... dat ze dat niet meer op tijd in orde krijgen allemaal. Blok heeft woningbezitters nu de tijd gegeven, dus tot 1 april. Dit is het NOS-journaal, het door Megens. Politie heeft een vierde verdachte aangehouden... voor de mishandeling van een grensrechter in Almere...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 Hamas-leider Meshaal is aangekomen in de Gazastrook om te vieren dat de beweging 25 jaar geleden is opgericht. Meshaal is 45 jaar niet in de Palestijnse gebieden geweest. In 1967 vluchtte zijn familie tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Kuwait. Ghalet Meshaal, intussen die 56... wordt sinds 2004 algemeen gezien als de leider van Hamas. In dat jaar werd Sheikh Yassin gedood door een Israëlische raket. Meshaal was zelf ook doelwit van Israël. In 1997 probeerde geheime agenten hem in Jordanië te vergiftigen...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 En, en staan eh, de, de, de, de hulpdiensten nu nog paraat... voor het geval er nog naschokken zijn of zo? En, zover ik weet niet. Eh, volgens mijn ervaring houdt het nu ook wel op. Eh, wel zegt men tegen mensen... dat, zich, eh, dat ze niet naar eh, de kust moeten gaan... of in ieder geval niet naar het strand moeten gaan. Want Er is natuurlijk ook altijd nog een kans dat er weer een naschok komt. Eh, eh,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 De kerncentrales was, ondanks dat er alarm werd geslagen, geen problemen. Men heeft geen hogere eh, radioactiviteit eh, nog gemeten. De Bundesbank heeft de groeiverwachting voor de Duitse economie naar beneden bijgesteld. De Duitse centrale bank zegt dat de eurocrisis een zwaardere tol zal eisen dan gedacht. Wordt nu voor dit jaar eh, rekening gehouden met een groei van 0,7 procent. Dat was 1 procent. De Europese Centrale Bank verlaagde gisteren al de prognoses voor de economie van de eurolanden. Sport. De trainer van Ajax Frank de Boer heeft het initiatief genomen voor een benefietwedstrijd voor de nabestaanden van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een team van oud-internationals zal spelen bij amateurvereniging Buitenboys in Almere. Een datum en een tegenstander van die wedstrijd die zijn nog niet bekend.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 Nu naar de AWB, John Sohoka met verkeersinformatie. John. Ja, op de A12 Utrecht richting Arnhem... staat bij de afwit Oosterbeek 2 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle... bij de Amersfoort Vatters 2 kilometer. En op de rijwand richting Utrecht... daar staat tussen Leusden en Soesterbergen 4 kilometer. In de zuiden van Dant op de A67... daar staat Eindhoven richting Venlo... bij de afwit Zoberen 3 kilometer. En op de A73 is de zwammetunnel... richting Maatsbracht afgesloten... wegens een technische storing. Daardoor staat tussen Belved en Bezel... 6 kilometer, kunt u beter omrijden over de AN-273. De hoofdpunten, de ergste sneeuwoverlast hebben we achter de rug. Het zuiden- en oosten houdt de komende uren nog wel sneeuw. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegennet zo rond drie uur vanmiddag weer op orde is. Het omzetten van aflossingsvrije hypotheken in een spaarhypotheek kan nog tot 1 april. Het zal er al aan te komen, maar nu heeft minister Blok ook die nieuwe datum bekendgemaakt van 1 april. En er is een vierde verdachte aangehouden voor de mishandeling van een grensrechter in Almere.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 Lunch. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Straks een werklunch met een van de medewerkers aan de film The Hobbit. Een Nederlander is namelijk verantwoordelijk voor onder meer de voeten van The Hobbit. Ook horen we de laatste bijdrage van verslaggever Ingrid Koning... die deze Sinterklaasweek in de speelgoedbranche meekeek. En na half twee stand.nl. het hele weekend staat in het teken van het geweld op de voetbalvelden. Er wordt via een pagina een grote advertentie om meer respect gevraagd door de KNVB. Komt dat respect vanzelf of moeten er extra regels voor worden bedacht? Wij zijn benieuwd naar uw mening straks en de stelling waarop u kunt reageren in Stand.nl is... respect in het voetbal dwing je af door strengere regels. Bent u het daarmee eens of oneens... dan kunt u dat sms'en naar 7070. kost 50 cent. U kunt gratis bellen via het nummer 0800-1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl. En de twitteraars kunnen uh, iets sturen naar hekje Stand.nl. Dit is Radio 1, de werklunch. Hij gaat volgende week in première, The Hobbit. Het is de nieuwe film van Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson. Het moet de kerstknaller van dit jaar worden. En wat niet veel mensen zullen weten is dat er ook een Nederlander aan heeft meegewerkt... Rogier Samuels. Hij is special make-up artist. Hij maakt geen acteurs op, maar is gespecialiseerd in bijvoorbeeld... het maken van dwerggezichten en hobbitvoeten. Verslaggever Anne van der Veen zocht hem op in zijn atelier in Amstelveen. Maar laten we eerst even in hobbitsferen komen. Far to the east... Over ranges and rivers lies a single solitary peak. De dwarves are determined to reclaim their homeland. We hebben zoveel mensen aan elk karakter gewerkt. Dat je niet kan zeggen. Nou, kijk, dat, dat heb ik gemaakt. Hè. We hebben een deel erin gehad. En dat is uiteindelijk maar een heel klein deel in een hele grote machine. Maar de hobbitvoeten en de dwergengezichten uh, Daar hebben wij een aandeel in gehad. Moet je de film eigenlijk leuk vinden? Is de Hobbit en zo. Lord of the Rings helemaal jouw ding? Uh, ja, maar dat is niet echt uh, heel specifiek een vereiste hoor. Je moet wel gewoon goed zijn in je werk. En uh, ja, er, er werken ook mensen die daar niet zo heel veel mee hebben. Maar wel heel veel passie hebben voor hun vak. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Je kan daar niet... ja, Als, als het je niet interesseert, ja, dan, dan doe je ook geen goed werk. En dat heeft niet zo heel veel met het verhaal te maken. Uh, maar... Uh, het is belangrijk dat je het leuk vindt wat je doet. En dan ja, als je dan talent hebt, dan doe je het ook goed. Maar is het ook dat je karakterstudie doet? Denk je nou, die voet bij die hobbit, die maak ik wat platter, want die uh, is een beetje een sukkel. Nee, waar het uh, bij ons meer op neerkomt, is dat je hè, als er iets. Uh, vaak worden er uh, testen gedaan. En aan de hand van die testen die dan gefilmd zijn en die worden dan uh, uh, bekeken in de bioscoop met iedereen brillen op. Uh, daar, aan de hand daarvan kijken we. Nou, is de kleur goed? Hè? Uh, is de, uh, de, de kleurdichtheid is die goed? Waar kunnen we daar nog wat aan veranderen? Beweegt het mooi? Hè? Is de zachtheid van het materiaal goed? En dat kunnen we dan allemaal aanpassen. Nou, dan wil ik hem wel even zien, die Hobbit Foot. We hebben het er nu al een tijdje over. Nee, nou, die hebben we hier niet. Nee, dat is allemaal een strikt embargo. Het is in Nieuw-Zeeland gemaakt en dat blijft allemaal keurig netjes duidelijk. MUZIEK Welkom bij het theater op Park Road Post. En terwijl Roger Samuels moest zwijgen als het graf over alles wat met de film te maken had, video de regisseur Peter Jackson tijdens het maken van de film erlustig op los. On the It's due to be days the premiere, hopefully. Gelukkig kan <laughs> Samuels me wel iets anders laten zien uit zijn nieuwste film, Frankenstein's Army, maar ook daar mogen geen foto's van gemaakt worden. Dit is een hoofd. Wat we gemaakt hebben, een dummyhoofd. Uh, en dat is een replica van een acteur. En uh, ja, daar, daar moet iets mee gebeuren wat, uh, wat niet met een echte acteur kan. En dan maak je dus een, een kopie van, uh, van zijn hoofd. En uh, ja, dan ben je ongeveer een maand mee bezig met dat, uh, met dat werk. En je giet hem eerst af en dan wordt er een mal gemaakt. En dan giet je hem uit in het rubber en dan moet je hem verven. En uiteindelijk worden alle haren ook erin geprikt... En dan, uh, en dan heb je een uh, realistisch hoofd. En het ziet er echt levens echt uit. Hij kijkt een beetje pijnlijk en dat snap je eerst niet. Maar als ik dan om het hoekje kijk... Ja, het is echt zo vies. Ja, sorry, het is heel mooi gemaakt, dat weet ik. Maar het is echt een gat in zijn hoofd en met bloed. En dan zie je gewoon de hersenen zitten. En dan zie je ja, een oor waar een stuk van af is. En dan snap je omeens ook waarom die man zo verschrikkelijk naar kijkt. Is dit lekker werk? Uh, wat het leuk maakt is dat je iets maakt, probeert te maken wat er realistisch uitziet. En dat kan, nou ja, zoals je daar ziet, het kan een hele dolfijn zijn. Uh, of, uh, of iemand met een heel groot gat in zijn hoofd. Dat maakt voor mij niet heel veel uit. Het is niet zo dat ik hier meer plezier uit haal als, als iets anders. Uh, maar ik vind het leuk om dingen te maken die, uh, ja, die, die, uh, die er realistisch uitzien. En dat en, kan van alles zijn. En dan is het pielen. En dan is het dat hersentje... Kloppend maken. Nou, daar heb je tegenwoordig weer uh, internet voor. Of uh, ja, uh, boeken over pathologie. Uh, veel referentiemateriaal, dat is wel heel belangrijk. En uh, Veel foto's uh, om te kijken hoe dingen er in het echt uitzien. En dan namaken. Hoe word je dit? Ik ben wel naar school geweest, maar niet om dit te leren. Uh, dit heb ik in principe mezelf aangeleerd. En uh, je leert het meeste door het gewoon te doen, heel veel fouten te maken. en daardoor uit te vinden hoe het, hoe het werkt en hoe het moet. En tegenwoordig heb je op internet heel veel filmpjes die je kunt bekijken. En er zijn ook veel goede boeken die beschrijven hoe uh, bepaalde processen moeten. Dus uh, als, je, als je nu zou willen beginnen, dan, dan zijn er wel heel veel uh, uh, middelen om uh, ja, aan vast te grijpen om te beginnen. En hoeveel mensen in Nederland kunnen dit? Nou, die zijn uh, denk ik op twee handen wel te tellen. En in de wereld? Nou, zijn het er toch wel. Er nou, zijn wel honderden, misschien wel duizenden mensen die dit doen. Maar het is niet een heel groot vakgebied. En dan heb je vast een top 10? Nee, dat heb ik eigenlijk niet zo in mijn hoofd zitten, nee. Uh, mijn grote voorbeeld is wel altijd uh, Rick Baker geweest. Rick Baker die is bekend van films als uh, American Werewolf in London, uh, Gorillaz in the Mist, uh, de Man in Black Films voor, voor meer kijkers. En hij heeft. Ik geloof een paar dagen geleden heeft hij zijn eigen ster op de Walk of Fame gekregen. En dat is wel heel leuk. Dus ja, dat, dat is wel echt mijn groot voorbeeld. En wat is dan het allermooiste als we dan eens een keer willen gaan kijken? Wat moeten we dan gaan zien van hem? Daar zie je de hand van de meester. Ja, het is allemaal mooi wat hij maakt. Uh, van hele subtiele dingen. In Ed Wood heeft hij een, een make-up op Bela Lugosi gedaan. Dat is een heel subtiel ding. Uh, maar Harry en the Hendersons, daar zit een, een Bigfoot-monster in... en dat is een, ja, niet subtiel, maar ook heel mooi. En thriller van Michael Jackson, dat heeft hij gedaan. Ja, nou ja, eigenlijk alles wat hij heeft gemaakt is, uh, is mooi. Nu zeg je, ik ben er niet voor naar school geweest... maar omdat je niet naar school bent geweest, weet je misschien niet... oh, dat is uh, de hupsi-flupsi-techniek, die gebruik je altijd... als je een hobbit -voet moet maken. Ja. Is dat een voordeel? Ik denk dat het wel een voordeel is, omdat je ervan leert te nadenken... En als je in een boekje leest hoe iets moet, dan doe je dat zo. Maar als je met een ander probleem wordt geconfronteerd... dan weet je alleen maar de manier van dat boekje. En dan heb je niet geleerd hoe je zelf nadenkt... en hoe je een probleem op moet lossen. En dat leer je wel door het zelf te doen en fouten te maken. En dan moet je een oplossing vinden. Rogier Samuels werkt niet alleen voor grote producties in Amerika. Hij doet ook gewoon producties in Nederland. Die lieve mensen op het mooie eilandje, hier is Tele met jullie Lucretia. Touche is dit, een karakter van presentatrice Wendy van Dijk. Het maken van alleen al het gebit was veel werk. En je giet eerst een gebit af van de acteur, dat is stap 1. Die giet je uit in gips, dat is stap 2. Daar wordt een nieuwe mastermal van gemaakt, dat is stap 3. Dat wordt weer uitgoten in plastic, dat is stap 4. Dan wordt er een gebit over gekleid, dat is stap 5. Daar wordt weer een nieuwe mal van gemaakt, dat is stap 6. En dat wordt weer uitgegoten in plastic, dat is stap 7. En dan wordt het nog geschilderd, dat is, dat is stap 8. Dus er zijn heel wat stappen nodig om tot een, een nou ja, kunstgebied te komen. Want dat is eigenlijk in wezen wat we maken. Alleen is het een kunstgebied voor iemand die dan nog wel tanden heeft. Hoeveel werk is dit? Uh, dit is nou een kleine week werk. Ongelooflijk, hè? Ja. Aan Lucretias vermomming is 2,5 maand non-stop door zeven man gewerkt. Voor elke draaidag moest een nieuw masker en een nieuwe set handen worden gemaakt. Het maken van een extra masker kost drie dagen. De transformatie van Wendy naar Lucretia duurt maar liefst vier uur. En uh, ja, dat was een leuke uitdaging. Uh, we moesten met haar naar Curaçao. Uh, in de brandende zon moesten we met haar uh, draaien. Dus dat, dat was nogal een uitdaging. Dat was, uh, uh, heel heet en heel warm voor haar. We zaten in 38 graden. Ze was ook nog zwanger. En uh, nou ja, de hele hoofd en de handen in de drubber. En een dik dikmaakpak eronder. Dus dat was waar absoluut geen pretje. Maar uh, ja, ze heeft het heel goed gedaan. Maar is dat moeilijk? Want zij komt bij jou. En zij zegt, ik wil een dikke Amtiliaanse mevrouw worden. Ja, precies. Is het ooit een probleem? Uh, ja, er zijn absoluut wel dingen die we niet kunnen. Maar die zijn we nog niet heel veel tegengekomen. En... Uh, uh, als er iets is wat niet kan, dan gaan we ja, zoeken naar een oplossing... zodat het wel mogelijk is. En, uh, en soms is dat in de richting van de computer. En uh, soms is het een, een praktische oplossing en soms is het een combinatie. Haat je de computer? Denk je, oh, straks ben ik niet meer nodig. Nee, dus het, uh, wij kunnen gewoon een aantal dingen niet. En dat moet je ook wel erkennen. En een computer kan ook een aantal dingen niet. En uh, als, je het, als je het allebei goed gebruikt, ja, dan kun je iets maken wat, uh, wat anders niet kan. En dat is natuurlijk uiteindelijk de basis van Rogier Samuels werk. Iets maken dat eigenlijk niet kan. Verslaggever Anne van der Veen sprak met hem. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze hele week was Ingrid Koning bij verschillende speelgoedfabrikanten. Hoe gaan zij om met de veranderende vraag van kinderen? Want tegenwoordig is heel veel speelgoed elektronisch. Is dat wel goed voor ze? Ingrid zocht het uit. Er zijn me deze week twee dingen opgevallen. De eerste is de verschuiving in het soort speelgoed. En de tweede is waar men het speelgoed koopt. Volgens onderzoeksbureau GFK is er afgelopen jaar... Er een verdubbeling in omzet qua speelgoed online geweest... Ook Matthijs de hoofd hoofdmarketing bij Mattel, ziet deze trend. Ja, Wat we voorzien is dat er een verschuiving uh, plaatsvindt op het aankoopgedrag van mensen. Uh, mensen kopen steeds meer speelgoed online. En een van de voordelen voor grote speelgoedfirma's als Mattel is... is dat wij relatief hoge prijspunten en relatief uh, grote items verkopen. En in het huidige retaillandschap in Nederland zijn de winkels klein. Dus is er weinig plaats voor grote dozen. Daarbij gaan uh, mensen vaak op de fiets uh, boodschappen doen. En die nemen dan niet een heel groot barbiehuis mee achterop. Kan je iets vertellen over verkoopcijfers van online producten die jullie verkopen? Nou, wat je ziet is bij grote items, vooral baby-items en bijvoorbeeld poppenhuizen... dat er online dat die drie keer zo goed verkopen als kleinere items. En dat zie je in de normale speelgoedwinkels niet terug... omdat daar veel impulsaankopen worden gedaan, even naar binnen voor een klein cadeautje. En dat er online veel gerichter wordt geshopt en grotere aankopen worden gedaan. Speelde je vroeger nog uren met één spel, die tijd is voorbij. Alles gaat veel sneller en is veelal elektronisch... Pieter van den Bos, eigenaar van speelgoedbedrijf Eldom... denkt nog niet dat deze trend op zijn hoogtepunt is. Ik verwacht dat de, de, de speelgoedmarkt steeds meer geavanceerdere elektronica zal krijgen. Dat kinderen met geavanceerde elektronische producten gaan spelen... en daarmee meer gaan leren. Maar bijvoorbeeld ook een, een pop die elektronisch is dan? Dat zou kunnen, maar daarnaast zal, zal er altijd ook iets fysieks voor kinderen moeten zijn... dat ze graag iets, iets fysieks in hun handen hebben. Met de opkomst van de iPad veranderde het speelgedrag van kinderen voor goed... Inmiddels zijn er al meer dan 300.000 spelletjes verkrijgbaar wereldwijd die je op je iPad kan spelen. Wil je als speelgoedbedrijf een succesvolle iPad-app lanceren, dan moet je snel zijn, want de concurrentie is heel erg snel. Spelletjesontwikkelaar Aad Obe, die werkzaam is bij Jumbo, bedacht de AppCards. Dit is nog niet op de markt en hij hoopt dat dit een groot succes wordt. Laten we nou eens kaartspellen brengen. Die extra leuk worden doordat je op je tablet of je telefoon een app kan draaien die eigenlijk het spel regeert. Daardoor krijg je plotseling allerlei mogelijkheden die we nog nooit hebben gehad. Vroeger moest je bijvoorbeeld een kaartje draaien waar je dan op stond. Nu gebeurt er dit of dat. En nu plotseling kan die, die smartphone of die tablet die kan wat overnemen. En die heeft natuurlijk een oneindige mogelijkheid op het gebied van variaties die je kunt aanbrengen, verrassingen. Dus daar hebben we hele hoge verwachtingen van. Speelgoeddeskundige Marianne de Valk ziet de toekomst voor het spelende kind somber in. In de toekomst denk ik dat de fabrikant nog meer gaat vertellen hoe je een spel moet spelen. En dat geldt niet alleen voor spellen, dat geldt ook voor het gewone speelgoed. Dat je alleen het voorbeeld na kunt maken, omdat er iets anders bijna niet te doen is met de inhoud van het spel. dat je het spel alleen volgens door de fabrikant aangegeven levels, op de, door de fabrikant aangegeven manier kunt spelen, eh, om een bepaald resultaat te bereiken. En is dat erg? Ik vind dat jammer, omdat het echt te spelen altijd heeft te maken met ervaren, ontdekken, uitproberen, herhalen en vaardigheden verwerven. En juist dat uitproberen, dat wordt dan heel erg moeilijk, omdat je het maar op één manier kunt spelen. Volgende week gaat verslaggever Anne van der Veen op pad en zij gaat naar een obesitaskliniek. Wij uh, gaan zo meteen even uh, plaatsmaken voor het nieuws. Maar daarna komen we terug met Stand.nl. En dan uh, gaan wij uh, met luisteraars, uh, ook met Jan Mulder, praten over de stelling. Respect op het voetbalveld dwing je af door strengere regels. Als u in die uitzending wilt meepraten, dan kunt u het best bellen. En dat kan helemaal gratis naar 0800 1101. We gaan nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Egypte maakt zich op voor nieuwe protesten. De toespraak gisteravond van president Morsi is slecht gevallen bij de oppositie... omdat de president weigert concessies te doen. Morsi houdt vast aan de extra bevoegdheden die hij zichzelf heeft toegekend. De oppositie vindt het daarom zinloos om met hem in gesprek te gaan. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegennet rond drie uur weer op orde is. De wegen zijn weer redelijk tot goed begaanbaar, zegt een woordvoerder. Vanochtend is de gevreesde chaos op de Nederlandse wegen uitgebleven. Ook al sneeuwde het behoorlijk. Mensen die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een spaar- of beleggingshypotheek kunnen dat nog tot 1 april doen. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt. Veel mensen willen nog voor het eind van het jaar hun aflossingsvrije hypotheek veranderen in een ander type hypotheek, omdat dat financieel gunstiger kan zijn. Hamas-leider Maschaal is aangekomen in de Gazastrook om te vieren dat de beweging 25 jaar geleden werd opgericht. Maschaal is 45 jaar niet in de Palestijnse gebieden geweest. In 1967 vluchtte zijn familie tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Koeweit.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Het hele land, behalve in Noordoost en Zeeland, is het nog door sneeuwplaatselijk glad. Vieren staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen meer en laden 5 kilometer. A28 richting Utrecht, 3 kilometer bij Soesterberg. De A67 van Eindhoven richting Vendo. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij de afrit Zomeren. Er zat inmiddels 3 kilometer en er is één rijstrook dicht. En ook dicht is de Swalmen-tunnel op de A73 richting Maasbracht. heeft te maken met een technische storing... Er staat inmiddels tussen Belveld en de Swamme tunnel 6 kilometer file. En het verkeer wordt daar omgeleid over de N273. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Klaas Drupsteen. Ja, goedemiddag, hartelijk welkom bij Stand.nl. Pagina grote advertenties van de KNVB in diverse ochtendbladen vanmorgen. Zonder respect, geen voetbal, was de boodschap van de KNVB. Dit weekend staat de voetbalwereld stil bij het overlijden van Richard Nieuwenhuizen. De KNVB hoopt dat heel veel mensen de advertentie achter het raam gaan hangen... om aan te geven dat dit nooit meer mag gebeuren. Maar is dat allemaal wel genoeg? Moeten de regels op het voetbalveld niet veel strenger worden? Of zorgt dat juist weer voor heel veel meer en extra agressie. Ik praat hierover met Jan Mulder, voetbalanalist, ex-profvoetballer. Welkom, Jan Mulder. Goedemiddag. Ik wil u graag eerst drie keuzes voorleggen? Uh, in studio voetbal ga ik in de aankondiging het hebben over de dood van de grensrechter. Voetbal is oorlog. Nou, dat weet ik niet zeker van. Ik heb dat maandag in de wereld door al gedaan. Dus dat, dat, dat nou, is een... misschien wel. Ik heb ook wel eens als vader langs de lijn de scheidsrechter uitgescholden. Nee nooit gedaan. En bij mij hangt die pagina grote krantadvertentie al voor het raam. Nee, ook dat niet. Als voetballer, um, even kijken, u kunt hier thuis over meepraten in stand.nl. De stelling die luidt, respect op het voetbalveld, dwing je af door strengere regels. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070. 70, dus 7070 70, kost 50 cent. U kunt gratis bellen via het nummer 0800-1101. En u kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En voor de twitteraars uh, hebben we hekje standpunt. Ja, respect op het voetbalveld, dwing je af door strengere regels, meneer Mulder. Eens of oneens? Ik mee eens. En waarom bent u het daarmee eens? Nou, om, Omdat het, het, het tegenovergestelde uh, geen straffen uh, al tientallen jaren heeft bewezen dat het uh, niet werkt. Ja. Kijk, in de maatschappij zware straffen, banden misdaad niet uit. Maar in de voetbalwereld hebben we nou al zo lang veel te grote langmoedigheid gehad van de beleidsmakers... Scheidsrechters en besturen van voetbalclubs dat het de hoogste tijd wordt dat op zijn minst de spelregels nageleefd worden. Ja, ja, moeten we daar niet mee beginnen voordat we ze strenger maken? Ja, nou ja, dat zal heel wat zijn, maar dat zie je nooit meer. Scheidsrechters lappen de spelregels volledig aan de laars. Ja, zie je en, do en door de agressie en de maatschappij en de voetballers en de gewenning die langzaam en zeker is dat voetbal, die voetbalsport tot Ontaard, ja. Scheidsrichters lappen de regels aan hun laars. Ja, uh, amateur scheidsrichters of, of, of uh, nee, of? alle scheidsrechters Kijk, amateur scheidsrechters, amateur voetballers die imiteren het gedrag in wat ze in studio sport zien en in de, de topvoetbalstadions. En uh, ja, de, de, de, de spelregels worden aan de laars gelapt. Dan hebben ze weer een, een nieuwe regel dat tackles van achteren moeten worden bestraft. En dat duurt dan één week een maand, en dan wordt dat weer vergeten. Ja. Ballen wegtrappen nadat het gefloten is... Dat, dat, dat, dat zie je ook om de havenklap. Men volgt de eigen spelregels niet na. Ja, en maar zou het daar ook niet zo kunnen zijn... dat als die scheidsrechters dat wel gaan doen... dat er juist nog meer agressie komt? Want nu zijn die voetballers al zo kwaad. Nee hoor. Kijk, en, en dan moeten de scheidsrechters die moeten gedekt worden door de tug En eh, in, in, in de, de slipstream van de Tugcommissie, tug ook de, de besturen van de clubs, de trainers van de clubs, de verzorgers die een troostende hand om de schouder van een, een, een crimineel uh, uh, uh, leggen die net iemand uh, uh, uh, doodongelukkig heeft geschopt en eruit is gestuurd. Ja. Al dat gedrag moet veranderen. En dat krijg je alleen maar. Want voetballers zijn mensen, ze, ze willen niet langer door zwaardere straffen. Ja, dus dat moet gebeuren. Um, we gaan straks nog wel even kijken naar wat er nog meer moet gebeuren op voetbalveld. Even naar uh, dit komend weekend. Het amateurvoetbal is afgeschaft. Is dat een goed idee? Nou, ik vind wel een... Uh, kijk, wie heeft er nog zin in deze week, weet je wel. Maar, maar dat is weer typerend voor de KNVB betaald voetbal niet. Nee, ja, wat Ronald Koeman, feyenoord trainer die zei... Uh, ja, dat betaald voetbal ze ook wel mogen af. Ja, van mij ook. En, en, en de reden waarom dat ze dat niet gedaan hebben, is zeer hypocriet. Wat is die, nou, die reden dan? Nou, om, om, om, om, om de, de indrukwekkendheid van de, de, de, de, de minuut stilte uh, te laten zien. aan al die mensen die dan zo onder de indruk zijn... dat, dat ze denken, god, dat, dat, dat gaan we eens uh, goed op ons in laten werken. Helemaal zou, niet. Zou dat echt de reden zijn? Ja, nee, ja, dat, dat dat heb ik de, de, de, de voorzitter van de, van de uh, amateurafdeling horen zeggen. Maar dat hadden ja. ze ook nog wel een weekje later kunnen doen. Nee, ja, precies. Nee, natuurlijk, het was een hele organisatie... om dat betaald voetbal en al die consequenties van die commerciële dingen... er, er ook uit te gooien. Ik vertrouw dat voor geen snars. Hm. Ja. Uh, nou, nou, is dit wel iets uh, dat op een amateur of tijdens een amateurwedstrijd gebeurd is? Misschien gebeurt dit ook niet bij profwedstrijden? Of, of kun je dat niet zo stellen? Nou, er zijn in de, de voetbalstadions toch wel veel erger, Of veel erger grote uitwassen gebeurt. Nee, dat, dat is niet alleen des amateurs hoor. Ja, dus, nou. is het niet zo dat, dat profscheidsrechters toch beter beschermd zijn in grensrechters of uh, assistentschrijdsrichters? Nou ja, die, die, die zijn ook wel eens aangevallen. Maar, maar, maar die worden dan meestal aangevallen door, door de voetballers zelf. Uh, uh, en, en, dan, en dan niet zo dat, dat ze geschopt worden. Maar toch bijna wel. En, en dat, dat, uh, dat, dat, dat gedrag wordt alleen maar geïmiteerd. Die hysterische gedragingen in de voetbalstadions. En men is daar inmiddels aan gewend. Bij de, bij de eenvoudigste dingen. Een ingooi. Dan zie je de helft van, van, van, het, van de aanwezigen op dat terrein met een arm in de lucht verontwaardiging uitschreeuwen. Uit ja. Hele eenvoudige dingen. Was dat vroeger bij u anders? En ja, dat was helemaal anders natuurlijk. En De, de, de zogenaamde belangen zijn, zijn groter. En, maar, maar het is ook een, een, een, ja, een, een, een mode die, die je alleen maar kunt stoppen... door uh, uh, uh, uh, uh, te straffen en eerder. Ja, toch nog even weer door, uh, terug naar die, de houding van de KNVB. U vindt het uh, hypocriet dat de wedstrijden in het betaald voetbal doorgaan. Uh... Nou, even, wat hebben ze, ze hebben verder uh, die, die advertentie in de krant gezet vandaag. Uh, en ja. Michael van Praag en Bernard Frans en Anton Binnenmars... dat zijn uh, de voorzitter en directeur van het amateurvoetbal... die gaan meelopen in de stille tocht. Ja. Laat de KNVB zich misschien na een wat uh, slechte start... toch nog van zijn beste kant zien? Ja, dat, dat is ook allemaal compenseergedrag. Hè? De KNVB had zondagavond bij het telefoontje van die uh, uh, woordvoerder... van uh, die vereniging uit Almere onmiddellijk in actie moeten komen. Maar ze vonden het te laat... om. De avond om er nog aandacht aan te schenken. Dinsdag is de voorzitter van de amateurafdeling, meneer Binnenmars... In, in actie gekomen omdat die man dood was. Ja. Ja, dus veel te laat. En, dit wat en ze nu... dat tekent het gedrag van de KNVB. Men is altijd maar weer veel te laks... Ja. De scheidsrechters, daar wil ik het nog even met u over hebben. Uh, u zei, uh, die houden zich niet aan de regels. Uh, er wordt ook wel heel veel geprotesteerd. Maar er wordt ook veel commentaar opgegeven in talkshows, hè, zoals, uh, zoals het programma waar u zelf aan meewerkt. Uh, zou, zou u als commentator uw toon ook niet een beetje moeten matigen dan? Toon moet matigen? Ja, niet? Nee, nee, nee. Nou ja, met de kritiek nee, joh, op scheidsrechters. Nee, nee. Ik ja nou, je, je, je kunt toch wel zeggen dat, die, dat een scheidsrechter de spelregels niet goed naleeft. Dat vind ik een vrij matige ja, nee, jongens deze. te zeggen. Ja. Nee. <laughs> nee het, het is juist veel erger van, van zogenaamde analytici... dat ze die scheidsrechters niet kritiseren Die gewenning van, van, van, van uh, uh, vliegende tackles op, op, op enkels. en uh, weet je, Dat noemen ze met een eufemisme tegenwoordig. Te laat. En het was zeker de, niet de bedoeling. Ja, nee. Het was een doodschop. En dat was de bedoeling. Maar dat is helemaal verwaterd. Ja. Nee, ze zouden juist veel kritischer moeten zijn. Op de scheidsrechters? Ja. Zodat die beter gaan fluiten. Zodat ja. Ja. En een en die in het meer Ja, en die scheidsrechters moeten veel beter en rigoureuzer gedekt worden door mensen die in de tug zitten. Er is vorige week ook weer iemand van, van PSV. Uh, be, uh, uh, heeft een, een, een, een, een elleboogstoot aan een jongetje van Ajax gedaan. En dat was niet geconstateerd door de scheidsrechter, maar wel door de televisiekamera's. Die krijgt drie wedstrijden schorsing van de KNVB. Waarvan één ver, uh, voorwaardelijk. Nou, hij gaat daar. Hij gaat er niet mee akkoord. Wordt gedekt door zijn club. Die zo'n elleboogstoot. En een armslag in het gezicht van iemand anders. Dus normaal vindt. Gaat in beroep. En wordt bij een zitting. Waarschijnlijk uh, bestraft met één wedstrijd. Lekker weekendje vrij. Ja. Ja. Um, de, dan. Uh, de, de, oh nee, even nog naar die regels. Hè, want wij zeggen er moeten. Uh, uh, strengere regels komen op het voetbalveld. Denkt u dat dat ook helpt? Want we hebben het nu over ja, gehad de dat de regels nageleefd ja, nee, moeten worden. Maar wat ja. voor regels moeten erbij komen? Nou, nou dat, dat, als, als, als je iemand een, een, een, uh, zo'n elleboogstoot geeft, twee, drie maanden schorsing. Uh, uh, als iemand de scheidsrechter uh, uh, uh, belaagt door met zijn neus tegen zijn, uh, uh, z, zijn ja. gezicht aan te gaan staan, vier maanden schorsing. <laughs> dan duurt het een week en dan is het. Uit met de pret. U heeft de strafmaat wel bepaald. Ja. Ja. En Zou we ook naar dat rugby toe moeten... waar, waar, het, totaal niet, waar het totaal niet getolereerd wordt... Dat, dat er kritiek is op de scheidsrechter? Nee, helemaal niet. Je moet gewoon de spelregels uh, hanteren en de strafmaat verhogen. Ja. Rugby heeft hier niets mee te maken. Nee, nee maar je nee. als je daar de scheidsrechter bekritiseert... dan word je er meteen uitgestuurd. Nou ja, uh, ja, is dat zo? Dat weet ik niet precies hoor, maar, maar uh, Ja. Dat, he, dat heb zou ik kunnen. Begrepen. Nou ja, goed, ja, ja, dat, dat is dan een goede regel, ja. ja. En dan nog even naar de mensen langs de kant. U zei net, u heeft nooit een scheidsrechter uitgescholden als u vroeger bij Jury stond ja, te kijken. Wel, nou, nee nee nee, nee, nee, nee. Wat wel, ik kreeg juist wel op spelen? de kop. Ik, ik kreeg het juist op de kop van Jury en zijn medespelers van de B1. Ik was veel te eerlijk. <laughs> ja. Heeft u ze gecoacht dan? Of alleen en, en een halfjaartje, ja. ja, ja. En, dus, en dan ben je inderdaad ook automatisch grensrechter. En dan onpartijdig, neem ik aan. Dat... Nou, ja, maar dat was veel ja. kritiek op door de spelen. eerlijk, ja. ja. Maar dan heeft u ook gezien hoe andere ouders reageren. En, en tegenwoordig is dat helemaal uh, uit hun boos, zou je kunnen zeggen. Of tenminste, is dat helemaal ja. bar en boos. Er wordt, uh, wordt heftig gereageerd, ook ja. door ouders. Die, die, die moedigen hun kinderen soms aan om, om een schop te geven. Ja. Uh, wat moet daarmee gebeuren? Nou ja, kijk, ik weet niet of je onze leeftijden kent van Jury en mij. Dat is al lang geleden dat ik daar langs de lijn stond. Ja. En toen was die agressie niet zo, zo groot. Dat is in de loop van de tientallen jaren eh, echt uh, ontspoord. En, en wat, daar nu, ja, wat daar nu moet gebeuren als iemand uh, uh, schreeuwt. Kijk, vroeger in de jaren twintig van de vorige eeuw is er eens een notaris geweest in... Um, op het sportpark van HBS, die riep, uh, offside referee, die werd meteen van het sportpark verwijderd. <laughs> Kijk, die wij. tijden keren niet terug. Nee. Dat, dat, dat, dat, dat krijg je niet meer. Dus je moet een klein beetje uh, wel tolereren van iemand die boos lang, langs de lijn staat. Maar uh, je moet beginnen op het veld. Ja, en, en als je nou uh, als, als club bijvoorbeeld hey, uh, die ouders aan zou spreken, zou dat kunnen? Tuurlijk, die, die, die clubs, daar is een hele grote taak voor weggelegd. Maar als, je moet de ouders niet aanspreken. Hè, uh, uh, uh, uh, maar je moet de spelers aanspreken. En straffen wanneer ze uh, uh, uh, over de schreef gaan. Dat gebeurt nooit. En dat, dat voorbeeld zit weer in de, in de, bij, de, bij de profs. Nooit zul je bij een club tegenkomen dat ze kritiek hebben... of op de eigen spelers, of op de supporters... die, die, die weer schandalige liederen zingen. Nooit volgen er sancties. En daar begint het qua. Ja, even kijken, er is op ons forum gereageerd uh, en iemand schrijft uh, alleen op het voetbalveld, waarom wordt het allemaal zo op voetbal gericht? Mogen onbeschofte agressievelingen daarbuiten wel mensen in elkaar staan? Nee, dat mag ook niet, maar we hebben het niet over, over, over het voetbal, ja. daar ben ik mee eens. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, iemand anders zegt regels zijn regels. Handhaven, dat is het probleem. Ja, dat hebben wij ook al een beetje uh, vastgesteld. Dan een, een ideetje van een luisteraar: alle wedstrijden voor een tijdje omzetten in vriendschappelijke wedstrijden. En bij een nieuw incident de periode verlengen. Wat, nou, Onzin. Gewoon uh, de, de, de spelregels nu uh, naleven en, en uh, zwaardere straffen instellen. Ja, dan nog even naar één ander initiatief. De vereniging van Ex-Internationals gaat een benefietwedstrijd organiseren... bij de Almeerse amateurclub SC Buitenboys van de grensrechter. Frank de Boer heeft daarover getwitterd. Het is nog niet bekend tegen wie ze gaan voetballen... maar het geld dat daarmee verdiend wordt... gaat naar de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen. Is dat een mooi initiatief? Ja hoor, dat vind ik wel mooi. <laughs> daar heeft u niks op tegen. Nee. Goed, gaan wij eens even kijken naar de stand op het internet. Want er is gestemd op de stelling respect op het voetbalveld... dwing je af door strengere regels. Er is uh, door ruim 900 mensen gestemd. 73% is het eens. Met de stelling 27% is het ermee oneens. U kunt nog steeds sms'en naar 7070 voor 50 cent. U kunt bellen met 0800 1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl. En u kunt twitteren, hekje standpunt, maar dat bellen... daar gaan we het nu even over hebben. Althans, ik ga praten met bellers... En die hebben dus uh, 0800 1101 gedraaid. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Philipsen. Hallo. Ik ben het niet eens met de stelling. Waarom niet? Nou, je kan wel straffen en je kan nog wel zware straffen. Je kan wel iemand voor zijn leven lang uitsluiten, maar dan los je het probleem niet mee op. Hoe lossen we het Natuurlijk wel op? Moet de ouders aanspreken en de opvoeding veranderen, want daar zit het probleem. Ja, ouders en opvoeding, zegt u. Ja, opvoeding. En, en dan mag je van mij de sportclub ook opvoeden. Want waarom zou je je supporters niet aanspreken... Uh, ...aan de kant van de weg enzovoort enzovoort. Het, het is te gek voor woorden dat je, dat je, dat je dit soort zaken niet laat, laat passeren... ...inclusief de roepkoren in, in, in een stadion. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou willen vragen... ...is het trouwens met de Ardeniaanse? Aan Jan Mulder zou het geen goed idee zijn om te beginnen met een oude regel... ...dat de, enkel de aanvoerder de scheidsrechter aanspreekt... ...en niet alle andere spelers. Ik ga het zo aan een vraag. Dank u wel. Stand.nl... Even kijken. Stand.nl, stand goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Simon Bos. Oh, ik heb er nu twee aan. Meneer Bos eerst en die andere meneer blijft even aan de telefoon. Meneer, ja, Bos. meneer Bos, uw mening. Ik, uh, ik spreek met uh, Bos. Ja. Ik uh, ben volledig eens met de stelling. En ook, ook volledig eens met Jan Mulder. Alleen, er moeten niet meer regels komen. Er moeten de regels beter handhaven. Want zoals bij het amateurvoetbal, als bij, zoals bij de profs. Je ziet de overtreding en twee minuten later zie je dezelfde overtreding bij de tegenpartij. Die wordt niet bestraft en de ander die krijgt een gele kaart. Ja. Als we daar nou eerst eens mee gaan beginnen... om de spelregels juist te handhaven, waar ze voor dienen... dan wordt het ook een stuk rustiger in het veld. Dan wordt er ook minder gescholden, want dan weten ze zeker dat allebei de partijen... die weten dan zeker dat ze allebei bestraft worden voor dezelfde regel. Ik dank u wel, meneer Bos. Ga ik even naar die andere meneer... die ook al aan de telefoon is? Zegt u het maar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Ik, uh, ik kan jou staan. Ik uh, ben het niet eens met de stelling. Ik heb van de week ook in de Wereldwijd door aangegeven... Uh, ik ben namelijk ook scheidsrechter... Ja van de Landelijke Stichting tegen zinloos geweld... Ja. dat je er niet bent door zwaarder en strenger te straffen. Uh, het begint bij het begin. Dat betekent dat je het hebt over ouders, dan heb je hebt het over opvoeding. En als je dat doorvertaalt naar spel, respect en plezier op en rond de velden... dan zul je aan het begin van het seizoen met jeugdspelers, met ouders... met elftalbegeleiding afspraken moeten maken. Hoe gaan wij dit seizoen met elkaar om? Hoe gaan we met de tegenstander om? Hoe gaan we met arbitrage om? En dat betekent uiteindelijk dat als dat goed gaat... kun je ook zeggen... de meest sportieve speler van het seizoen verdient een pluim. En per wedstrijd kun je ook met wat kijken... jongens, wat is goed gegaan, wat niet. Ja. En als er dan consequent spelers zijn die zich daarin niet houden... en dat, dat afgesproken is... dan betekent het praktisch bij liefstvergrijp... de volgende wedstrijd speel je niet mee. En zo kun je dat wel... Zwaarder opvoeren. Dank u wel. Stand.NL, goedemiddag. Betekent, dat betekent oh, dat. Oh, meneer, meneer. Ik hoop dat dit weekend de gesprekken daarover zullen gaan. Meneer, ik dank u wel. Ja. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zegt dat u wel. Spreek dan, Michel. Ja, ik, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, maar ik denk ook uh, dat het probleem helemaal niet in het voetbal zit. Ik denk dat voetbal het uh, podium is waar het uh, zich uit uh, de, uh, de jeugdvertegenwoordigers, zeker, die, uh, die hebben een totaal andere lifestyle. Er is niemand die daar. ...inzicht in hebben. Uh, al die academische bestuurders uh, die niet bedenken wat ze aan voetbal moeten doen... ...maar die op het internet of Facebook heb je bijvoorbeeld een, een, een pagina waar uh, gevechten in, uh, in Amerikaanse ghetto's worden georganiseerd. En vooral die tussen de meisjes, die zijn mega-hit. En die hebben meer dan een miljoen likes, uh, krijgen die. Uh, dat uh, geweld en drugs en alles, uh, dat, uh, dat is respectabel bij die jeugd. Maar, dat maar, is een leefwereld. Maar hoe pak je Ik, dat dan aan? Ja, ik, ik heb zelf een zoveel 17 die voetbal. Ik voetbal zelf nog, ik ben 47. Ik slechter, ik vlag. Ja. Ik krijg vaker de kanker en de dood aan mijn hoofd dan dat ik een, een duimpje mogen. Maar dat zit, dat zit niet in het voetbal, dat zit in, in de leefwereld waarin die, waarin die generaties zich bewegen. Maar lossen we dat dus niet meer op? Dat lossen we niet, even zomaar 1, 2, 3 op. Vreest u, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Met Peter Willems uit de Leidschendam, hallo. Hallo. Ik ben veiligheidsman uh, al mijn hele leven. En ik denk dat het verstandig is uh, dat strengere regels gehandhaafd worden. En dat de landelijke politie straks een veiligheidsnetwerk opbouwt... met allemaal veiligheidscoördinatoren van clubs, van scholen, van bedrijven. En op het moment dat uh, de gedragsregels en ook nog uh, de regels die, uh, die juridisch gelden... niet gehandhaafd worden, dan dus is het gewoon een kwestie van aanpakken. Maar dus je moet, moet allemaal... Waarschuwing... En zo niet, uh, niet luisteren, dan van de school af. Uh, ook uh, luisteren in de, in de verenigingen waar je voetbalt. Gewoon normaal doen, gedraag je je niet. Van de vereniging af, simpel. En er moeten allemaal coördinatoren voor aangesteld worden. Nou ja, ik denk dat uh, veiligheid de, uh, zo'n groot probleem is in uh, onze maatschappij. Dat uh, als je ergens een structuur hebt, je hebt een vereniging en mensen zijn er lid van. Uh, dan zou je ook iemand moeten hebben die als veiligheidscoördinator uh, die regels uh, handhaaft. Ik dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo. Dag mevrouw. Ja, uh, Ik ben het ook oneens met de stelling. Uh, ik sta ook al veertien of twaalf jaar aan het voetbalveld en uh, nog steeds. En ik vind dat het een kwestie is ook van opvoeding. Als je je kinderen opvoedt met respect voor de ander... Dan uh, krijg je veel minder excessen. Ik zie zo vaak ook dat ouders zo agressief reageren naar hun kinderen op het veld. Dan is de wedstrijd afgelopen, dan krijgen ze nog eens een keer een draai om hun oren. Vaak, sorry dat ik het moet zeggen, zijn het de buitenlandse ouders, met name de Marokkaanse jongeren. Uh, wat die meneer zegt, uh, de voorganger voor mij, dat uh, de KVB helemaal niet in de gaten heeft, of twee, twee sprekers daarvoor, wat er zich in de jeugd afspeelt, daar heeft hij volkomen gelijk in. Het is ook een hele andere situatie dan dertig jaar geleden. En ik moet meneer Mulder gelijk geven dat die regels door de scheidsrechters strenger en juister gehanteerd moeten worden. Ik dank Want... u wel, mevrouw. Ik ga even naar een volgende bellen. Ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Herman Albert. Hallo. Hallo. Um, ik heb een trainer-trainer-traject ontwikkeld, omdat ik namelijk geloof in het feit, ik heb er ook het label van meer dan voetbal voor gekregen. Dat er een Wat heeft u gekregen? Het label van meer dan voetbal voor die opleiding. Ja. En die richt zich er met name op om een, uh, een andere manier van denken in het voetbal en over de voetbalopvoeding vanaf de jongste jeugd te bewerkstelligen. Als ja. je goed nadenkt, 80% van de jeugd binnen de voetbalverenigingen wordt, laat ik zeggen, getraind door goedwillende ouders en vrijwilligers. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik ben ook voorzitter geweest van een voetbalclub. Maar de meeste aandacht gaat naar de selectie -elftallen. En daaronder gebeurt te weinig. Ja, uh, en u zegt, en, train de trainers. Ja, je moet het kader beter, uh, uh, hoe heet het, bewapenen, toebrusten om met de jeugd en in de belevingswereld van de jeugd van nu... om daar makkelijker mee om te kunnen gaan. En dat kan, dat is heel eenvoudig te bewerkstelligen. En dat levert meer op als de KNVB daarin zou investeren... dan in al die campagnes, want die verzanden. Dat dank... is eventjes actueel. En voor Jan heb ik nog één ding. Nou, doe maar. Ja, vooruit. Nou, heel kort dan. Nou, nou ik hoor wel eens discussies over rode kaarten. Ook, daar doet Jan Mulder ook wel eens aan mee. Bijvoorbeeld in de eerste minuut... kan een scheidsrechter geen rode kaart geven. Absoluut gelul. Rood is rood... En dat maakt niet uit, de wedstrijd. Ja, oké. Okay. Punt is duidelijk. Ga nu even door. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Meneer met Leer Toussaint, Den Haag. Ja? Ik, ben, ik ben van overtuigd dat meer regel regelgeving geen oplossing is. Ik denk dat het ook een goed ding zou zijn als de media een beetje terughoudender over zulke dingen zijn. Ik uh, vind dat de jongens die die rottigheid uithalen gewoon te veel een, een, een verheerlijking ondergaan. Ja, je kunt toch niet spreken van een verheerlijking nu? Nou, uh, als een zo'n jongen iets uitgevreten heeft, hij komt weer in zijn klas... dan zeggen ze, goh, je hebt het al wel weer gedurfd, je hebt alweer gepresteerd. Ik dank u wel voor het bellen, meneer. Jan Mulder heeft meegeluisterd naar de reacties van onze bellers. Eerst even naar die ro rode kaart, Jan Mulder. Enig idee wat daar precies mee bedoeld werd? Geen idee. Okay, laten we dat <lacht> zitten. Maar dat idee, het initiatief van dezelfde beller, train de trainers... Nee, uh, onzin. Je moet, je, je moet de spelregels uh, naleven en, en er moeten strengere straffen komen. Ja, maar, maar uh, mensen die, die met die voetballers moeten werken, beter toerusten. Dat, dat, dat, is, dat is zo niet een slecht idee. Beter toerusten? Hoe moet ik dat dan zien? Ik zie dat echt allemaal in, in, in de categorie advertentie met het woord respect. Uh, ja, dat woord respect. God almachtig zeg. <laughs> <laughs> het houdt niet op. Weet je, wel, in de Champions League spelen ze al tien jaar met het woord op de, op, op, op de, op de arm. En, en, en de scheidsrechter fluit en, en, en, en die beestenboel breekt weer los van elkaar schoppen, en trappen en treiteren. Ja. Um, de aanvoerder mag alleen maar de scheidsrechter aanspreken, zei iemand. Nou, die, die, die zou ik ook schrappen. Ja. ja. Die mag het ook niet doen? Nee. Niemand mag, maar, nee, maar, maar het is nee. al beter dan wat nu gebeurt. Waar, waarom zou je, ja, ja, maar, maar dat, dat, dat, dat, dat, dan roepen ze op 10 meter afstand iets... en, en, en dat, dat, dat geschreeuw naar een scheidsrechter... Dat, dat kun je echt heel eenvoudig indammen... door zo iemand onmiddellijk uit het veld te sturen... en dan een adequate straf opleggen. Ja, toch waren er ook nog wat, wat wij hadden het al even over die opvoeding... Hè? dat, dat, dat uh, toch de verantwoordelijkheid ja. bij, bij de ouders ligt ook. Je moet uh, de spelers opvoeden, misschien de clubs ja. ook wel... Ja, nee, tuurlijk. Nee, kijk, uh, uh, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar ik, je kunt er wel een hele filosofische theorie op loslaten. En, en, en, en psychologen psycholoog en psychiaters erop afsturen. Laat het, maak het nou niet te ingewikkeld. Ik snap ook wel dat, dat, dat de algemene gedragsvormnorm uh, verwaterd is. En dat, dat die jongens beter opgevoed moeten worden. Maar waar moet je beginnen dan? Moet je in elke huiskamer zo'n veiligheidsbeambte zetten? als ik net heb gehoord, de, de veiligheidscoördinator. Ja, ja. het <laughs> valt niet mee trouwens. In de auto zet ik die mensen altijd af. <laughs> maar nu moest ik even luisteren. God alle machten. Waarom? Wat, wat was daar raar aan dan dat? Ja, dan? nee, maar natuurlijk. De, de, de, de, de mensen praten elkaar na. En, en, en uh, uh, uh, Analytici in voetbalstudio's die praten voetbaltrainers na. En die voetbaltrainers die praten hun bestuur naar de mond. Je moet gewoon simpel de spelregels naleven en beter straffen. Ja, en daarmee is het probleem eigenlijk de wereld uit. Ja, een week. Dat, dat belooft u ons. hè? Ja, ik beloof dat. En nog even kijken, wat is er nog meer? Is er nog iets uh, dat u zelf is opgevallen? Bijvoorbeeld die meneer die zei, ja, die, die mensen die dat doen, die jongens... die krijgen veel te veel een podium. Die worden ja. te veel verheerlijkt in de klas en zo ja, dat, dat zal wel, dat maak ik niet persoonlijk mee. En, en dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad waar als je op het veld een beetje de, de, de scheidsrechter durft te, te, te, uh, ja, tegemoet te treden. Dat is dan stoer. Ja, en nogmaals, ik, ik, ik zeg niet dat, dat de wereld heilig wordt met betere straffen. Maar in het voetbal heeft het omgekeerde allang zijn funeste werking gehad. Namelijk geen straffen of zwakke straffen. Ja. dat werkt die, die ellende alleen maar in de hand. Ik uh, begrijp het. Uh, Jan Mulder, zeer bedankt voor uw bijdrage aan Stand.nl. Moedig dat u alle luisteraars heeft uitgeluisterd vandaag. Wat, wat u ja, zei, ja, normaal ja, het doet u dus... het viel niet mee. <laughs> nou, er waren ook hele leuke bij. Ja, er waren daar het ook toch hele volgen. goede uitzonderingen, hoe noem je dat? Jou ja, hoor. <laughs> die de regel bevestigen. <laughs> uh, meneer Mulder, tot een andere keer. En bedankt, ja, nogmaals. Tot, tot ziens. Ja, dit uh, was Stand.nl. Respect op het voetbalveld, dwing je af door strengere regels. Ik moet nog één keertje klikken om u de laatste stand bij te kunnen brengen. 73% van de 1100 mensen ongeveer die gestemd hebben, uh, zijn het eens met onze stelling. 27% zijn het ermee oneens. Jan Mom, vrijdagmiddag live, waar ga je het over hebben? Ja, wij gaan ook debatteren over de vraag... of mensen die zich schuldig maken aan voetbalgeweld... Uh, of daar de etniciteit van geregistreerd moet worden. En ik ga praten met Pieter-Jaap Adelsberg. Dat is de baas van de Amsterdamse politie. Natuurlijk ook over dit onderwerp, maar ook over heel veel andere zaken. Michiel Romein komt langs. Die gaat het hebben over een film, Anna Karenina. En een Duitse kunstenaar, Josef Beuys, De toonstelling van hem. Barbara Barend, Justus van Oel, Bert Brussen. En we gaan hier ontzettend swingen, want we hebben een achtkoppige band. De Skelimatic Orchestra met stampende... Zool uh, en jazz. Dus als je het buiten koud hebt, moet je vooral naar binnen in de kroon aan het Rembrandtplein in en, Amsterdam. Daar kun je dus Jan Mom zien swingen. Ik wens je veel plezier, Jan. Dankjewel. Dit was Stand.nl En oh, lunch. Maandag zijn we er weer, maar dan met Jurgen van den Berg. Goed weekend. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Krijg nou het laarsers. Wie heeft dit gemaakt? Piet Karsel. Sneder.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 Dit is Radio 1.